Ik zou ook proberen de Godba samen te vatten in het Nederlands. En vandaag heb ik het gehad over één van de eigenschappen van de moslim. Namelijk el enet. En dat betekent dat men zich niet moet haasten. In het zeggen van iets of in het doen van iets. Het behoort namelijk tot de kenmerken van een moslim dat hij de rust bewaakt ten alle tijden. en al anat is een eigenschap die Allah subhanahu wa ta'ala lief heeft de profeet vrede zei met hem heeft een keer tegen een metgezel gezegd genaamd al-ashajj abdul Qais, hij zei tegen hem je hebt twee eigenschappen in je die Allah subhanahu wa ta'ala lief heeft de eerste eigenschap is een hilm en dat is het vermogen om je woede te kunnen onderdrukken. De tweede eigenschap is al-anat. Oftewel dat jij je niet haast in het zeggen van iets of het doen van iets. Het hoort niet bij de moslim dat hij zich haastig opstelt. Al-anat is een eigenschap die hoort bij de verstandige mens. Voordat zij iets zeggen, denken zij eerst na. Wat ga ik zeggen? En zijn de woorden die ik zo meteen zal uitspreken... Zijn die gunstig, baatvol voor mezelf en voor anderen of niet? Het zijn ook mensen... Voordat zij iets ondernemen... Dan staan ze eerst bij zichzelf te raden. Van kan ik dit maken? Heeft het geen nadelige gevolgen voor mij? Voor andere mensen? En zodoende. Terwijl iemand die zich niet verstandig opstelt... Iemand die geen rekening houdt met deze eigenschap... die kan heel snel in de fout gaan... wat dit betreft. Heel snel op iets reageren. Heel snel iets doen. Waardoor de gevolgen niet te overzien zijn. En onthoud één ding. Allah subhanahu wa ta'ala draagt ons... in de Koran, in surat al Hujurat... om altijd de rust te bewaren. Om altijd rustig te werk te gaan. Om niet haastig te zijn. Vooral niet als het gaat... ...om het vellen van oordelen over andere mensen. Ik heb een vers aangehaald van Surat al-Hujurat... ...waarin Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons zegt... ...van ga niet uit van het bericht dat jou bereikt... ...van iemand die als verdorven wordt aangemerkt in de Koran. En wat is eigenlijk het verhaal achter dit vers? Allah draagt ons op om de zaak eerst te verifiëren... ...voordat wij conclusies trekken. Wat is eigenlijk het verhaal achter dit vers... De profeet vrede zij met hem, stuurde een man naar een stam genaamd Benul Mostalliq. Om het zaket te innen. het zaket te halen. Die bedoeld natuurlijk is voor de staatskas. Dus hij zei van brengt het zaket. Maar deze man, er heeft zich in het verleden iets voorgedaan. Tussen hem en tussen Benul Mostalliq. Waardoor hij, toen hij daar aankwam en hij zag die mensen om afkomen... Hij dacht onmiddellijk van ze zullen mij afmaken. Ze zullen mij doodmaken. En hij keerde terug. Zonder de zaak te verifiëren. Zonder de zaak na te trekken. En hij vertelde de profeet dat Benul Mustaliq de islam de rug hebben toegekeerd. En dat zij niet bereid waren om zakat af te staan. Waarna de profeet natuurlijk gelijk zijn leger erop afstuurde. Hij zei van ga maar. Ga kijken wat er aan de hand is. En hij stelde Khalid al Walid als leider aan. Maar hij gaf ze wel het advies mee om niet haastig te zijn. De zaak eerst te verifiëren. Dus Khalid radiyallahu anhu die stuurde een aantal mannen naar Benul Mustaliq om te gaan kijken wat er aan de hand is. Maar die mannen die keren terug met het verhaal dat Benul Mustaliq nog steeds moslims zijn. Waarna Allah subhanahu wa ta'ala dit vers openbaarde. Met andere woorden, wees niet haastig in het vellen van je oordeel over iemand. Denk goed na. Ga niet over tot actie. Onderneem niks totdat je de zaak goed hebt onderzocht. Want het kan zijn dat jij oordeelt op basis van een verhaal van iemand, vertelling van iemand, bericht van iemand, dat je op basis daarvan oordeelt en later spijt krijgt. Denk maar aan het verhaal van Bin Benouzeet, die ik zojuist ook heb aangehaald. Bin Benouzeet, die kreeg opdracht van de profeet om naar een stam te gaan. Ja, die hadden geweigerd de islam te omarmen. Dus toen hij daar aankwam, ontbrak eigenlijk... Een strijd tussen hem en tussen deze mensen. Dus er barstte een strijd los tussen hem en deze mensen. Ousama had gewonnen, de strijd gewonnen en uiteindelijk liep een man weg. Ousama ging achter hem aan. Toen Ousama de man naderde, riep de man, Maar Ousama, ondanks de woorden die hij uitsprak, vermoordde hem. Want hij dacht, hij zegt het alleen maar uit angst voor het zwaard. Angst voor de dood. Toen zij terugkeerden naar Medina en de profeet hiervan op de hoogte werd gesteld, zei hij tegen Usama: Usama, heb je hem vermoord nadat hij la ilaha illallah heeft gezegd? Usama die zei tegen hem, Ya Rasulallah, o boodschapper van Allah, hij heeft het enkel en alleen gezegd uit vrees. Hij was bang. Daarom heeft hij het gezegd. De profeet die bleef daarop de volgende woorden herhalen tegen Usama: Heb je hem vermoord nadat hij la ilaha illallah heeft gezegd? Totdat Usama radiallahu anhu wenste dat hij pas op dat moment moslim was geworden. En niet eerder. In een andere overlevering zei hij tegen hem. Heb jij zijn inborst, zijn hart, heb jij zijn inborst, zijn hart opengemaakt. En erin gekeken om te bepalen of hij het alleen maar uit angst heeft gezegd. Wat ga je doen als la ilaha illallah op de dag des oordeels komt opdraven. Wat doe je ermee, zei ik tegen hem. Dus daarom zeg ik tegen ieder... Ga niet af op je vermoedens. Ga niet af op hetgeen wat je hebt gehoord van andere mensen. Maar zorg ervoor dat je de zaak goed verifieert. En zo hoort het. Een moslim dient altijd op een rustige wijze te werk te gaan. In alles wat hij doet. Ook in zijn aanbidding. Als hij het gebed verricht, dan doet hij dat op een rustige manier. Dan doet hij dat op een manier die een moslim ook betaamt. Als hij zijn heer om iets vraagt, smeekbeden verricht, dan doet hij dat ook op een rustige manier. Dan doet hij dat natuurlijk vol nederigheid. En hij vraagt Allah, subhanahu wa ta'ala, om zijn smeekbeden te verhoren. En één ding moet hij niet doen, zoals de profeet ons heeft geleerd. Wees niet haastig. Wees niet haastig, want de profeet zegt in de overlevering die ik heb aangehaald, de smeekbeden van iemand zal verhoord worden, zolang hij zich niet haastig opstelt. En wat wordt er daarmee bedoeld, zei de profeet, dat hij zegt, ik heb Allah om iets gevraagd en hij heeft mijn smeekbeden niet verhoord. Zodra hij deze woorden uitspreekt, dan is hij haastig geweest. Want Allah weet en jullie weten niet. Hij stelt het uit om een of andere reden. Om te kijken, ben je een ware dienaar die zich geduldig zou opstellen? Al verhoort hij niet onmiddellijk jouw smeekbeden? Of ben je iemand die gelijk roept, mijn smeekbeden is niet verhoord? Dus het is belangrijk om je rustig op te stellen. Altijd rustig te werk te gaan. Ook binnen je huwelijk heb ik gezegd. Binnen je huwelijk. Als zich een probleem voordoet tussen de man en de vrouw. Hoe lossen wij dit op? Op een rustige manier. Op een islamitische manier. Het is niet zo dat men zich gelijk haastig gaat opstellen. En wellicht zijn leven kapot maakt. Zijn huwelijksleven kapot maakt. Onmiddellijk de scheiding uitspreekt. Zonder te denken aan de gevolgen. Ik heb de persoon die zoiets doet. Heb ik vergeleken met iemand die op zijn rijdier zit. En zijn rijdier die probeert hem ergens naartoe te brengen. Maar hij begint op een bepaald moment op hem in te slaan. Keihard in te slaan. Want hij wil zo snel mogelijk daar komen waar hij wil zijn. Maar uiteindelijk door de harde klappen overlijdt zijn rijdier. Door de harde klappen overlijdt zijn rijdier. Hij is zijn rijdier kwijt. En hij is ook niet gekomen waar hij wilde zijn. Hetzelfde geldt voor iemand die altijd zijn huwelijksproblemen oplost door te roepen. Ik ben van je gescheiden. Ik scheid." van je. Ik heb gezegd dat het er net ook gevraagd is wanneer wij te maken hebben met andere mensen. Moslims of geen moslims. Vijand of vriend. Een naaste of iemand die een vreemde is. Wij dienen altijd op een rustige manier te reageren op mensen. Wij dienen altijd op een rustige manier iemand te woord te staan. Zelfs als diegene ons geveert. Dan nog. Je weet niet wat er aan de hand is. Misschien heeft hij een verkeerd beeld van jou. Misschien heeft hij weer van anderen iets gehoord over jou wat niet klopt en zodoende en nog belangrijker Degene die zich inzetten voor de zaak van Allah de da'wah verrichten iemand die daww wil verrichten en wij inshaAllah allemaal zijn uitnodigers naar de islam de ene doet het middels zijn woord de ander doet het middels zijn daden enzovoort soms als je je buurman goed behandelt dan kan dat aanleiding voor hem zijn om de islam te omarmen we zijn allemaal uitnodigers naar Allah subhanahu wa taala maar ieder op zijn eigen manier en daarom is het gevraagd van ons allemaal om een enaad in ons te hebben. Om altijd rustig te werk te gaan. Om ons niet gek te laten maken. Rustig. En zeg niet dat deze persoon niet gemaakt is voor de islam. Zeg niet dat deze persoon nooit zou luisteren. Zeg niet dat deze persoon niet in zou gaan op onze aanbod. Nee, doe dat niet. Want iedereen kan geleid worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die bepaalt. En daarom heb ik aan het einde een mooie verhaal aangehaald van Suheel ibn Noam. Deze man bevond zich op de dag van Badr, aan de kant van de Mushrikin, En hij vocht tegen de profeet en de metgezellen. Toen hij uiteindelijk gevangen werd genomen, en het was een man die bekend stond om zijn mooie praatjes, om zijn mooie preken. Als hij sprak tot de mensen, dan was iedereen onder de indruk van, hem, van zijn woorden. En hij wist altijd, de koffar, de Mushrikin, wist hij altijd te bewegen tot de strijd tegen Mohammed. Hij wist zo altijd moed in te spreken. Dus Omar die zei tegen de profeet, Stel mij in de gelegenheid om zijn voortanden te verwijderen. Waarom? Want dan kan hij nooit meer zo mooi spreken tot die koffer. Dan kan hij nooit meer zulke mooie preken houden. Maar toen zei de profeet tegen hem, rustig, ja Omar, rustig. Wellicht kan het gebeuren dat hij op een dag iets zegt wat jou natuurlijk verheugt, wat jou blij maakt. En dat gebeurt ook. Want Suheel op na verloop van tijd, werd moslim. En werd een hele goede moslim. En toen de profeet overleed, doodging, heel veel mensen in Quraysh, in Mekka, dreigden het geloof de rug toe te keren. Zij wilden weer teruggaan naar de koffer. Wat heeft Zohéle Mohammed gedaan? Hij ging staan te midden van de mensen in Mekka. En hij riep iedereen bijeen. En hij sprak prachtige woorden. Mooie woorden tot iedereen. En hij drukte iedereen op het hart om zich vast te klampen aan zijn geloof en niet los te laten. Om moslim te blijven. Hij maakte ze duidelijk dat deze islam de boodschap is van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat met de dood van de profeet de islam niet dood is gegaan. En dat was natuurlijk een zaak die de moslims blijdschap bracht. En Omar radiallahu anhu ook blijdschap bracht. Dus die de moslims verheugde en Omar radiallahu anhu ook verheugde. Dus tegen ieder wil ik zeggen, en dit is mijn advies aan jullie deze week: zorg ervoor dat we op zoek gaan naar de islamitische gedragscode. Wat zijn die islamitische karaktereigenschappen? En probeer vervolgens die karaktereigenschappen jouw eigen te maken. Ze moeten een onderdeel van jou worden. Wij moeten laten zien dat wij daadwerkelijk verkozen zijn door Allah subhanahu wa ta'ala om deze grootste boodschap te dragen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons het goede gedrag te schenken en om ons baatvolle kennis te schenken... En om ons in staat te stellen om goede daden te verrichten en om ons een te laten bewonen.